eerst een Klomp met het NOS-journaal. Hamas heeft in Gaza vier Israëlische gijzelaars vrijgelaten. De jonge vrouwelijke militairen zijn door het Rode Kruis overgedragen aan het Israëlische leger. Ze worden nu medisch onderzocht. Later vandaag laat Israël ook zo'n 200 Palestijnse gevangenen vrij. De meeste worden naar de bezette westelijke Jordaanhoever gebracht. En van de mensen die een lange gevangenisstraf uitzaten... wordt een deel gedeporteerd via Egypte naar landen als Qatar en Turkije. Het Drents Museum in Assen blijft het weekend dicht na de explosie van afgelopen nacht. Het is nog steeds niet duidelijk wat de oorzaak was van die explosie. Mogelijk hebben criminelen geprobeerd in te breken in het museum. Maar het is niet bekend of er iets is verdwenen uit de tentoonstelling met Roemeense goud- en zilverschatten. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade, ook aan panden in de buurt. En er is nog niemand opgepakt. Bijna een half miljoen Nederlanders zitten sinds vorig jaar niet meer op X. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders van steeds meer sociale media hun account hebben verwijderd. Ze zitten wel langer op de apps die ze nog wel hebben. Bijvoorbeeld TikTok, YouTube en WhatsApp. Daar zagen ze het gebruik toenemen. De meeste Nederlanders zijn inmiddels ook voor een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. Omdat uit onderzoeken blijkt dat mensen zich er ongelukkiger door voelen. Toneelregisseur Johan Doesburg is overleden. Hij heeft zijn familie bekendgemaakt. Doesburg leidde sinds 1993 het nationale toneel in Den Haag. En regisseerde klassiekers als Hamlet en Medea, maar ook moderne werken. Doesburg was 69 jaar. Het weer. Vanochtend veel regen, maar vanmiddag wordt het vanuit het westen droger. Het wordt 7 of 8 graden. Morgen schijnt de zon geregeld en dan wordt het iets frisser met ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Uh, hopelijk vooral sociaal. En uh, nou ja, daarna gaan we kijken naar de kudidex. Maar ja, dat is allemaal niet, nog niet hopelijk sociaal, want dat is nu uh, ja, uitgeraald met het de, <laughs> Bad Huisplein. Dus de, dat, dat ja. moet wel sociaal worden, ja, volgens nou, meneer goeie, de goede ja. goede aanvulling, goeie aanvulling. Dat, dat, vinden wij, uh, dat, dat hebben we ook afgesproken met ja. elkaar. Ja. ja, want de norm is losgelaten met het Bad Huisplein. dus dan moet die gecompenseerd worden. Dat Zeker, is de afspraak. dat is de, is de ja. afspraak, Ja. ja. Dus dat is wel fijn dat we, daar, uh, dat we daarmee doorgaan. En uh, <coughs> als we nu toch richting een beetje de politiek en, uh, en, en alle dingen gaan... gaat uh, het CDA in land wordt ook ontzettend in de lift. Uh, uh, gaat het ja, met, hier... uh, met Hendry Bontenbal. Uh, ja. Ja, ja. ja, constructieve oppositie blijkt toch in Nederland te kunnen werken... in plaats van alleen maar roep toe te schreeuwen. Uh, gaat het CDA hier uh, ook uh, uh, daarvan uh, mee profiteren, verwacht je? Nou ja...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 Nee, want, want, de, want jullie hebben natuurlijk uh, vorige, vorige verkiezingen de, de, inderdaad expliciet gekozen voor dorpspartijen CDA. Was daar eigenlijk een reden voor om niet alleen als CDA op het... Uh, ja, nou, uh, ja, we, te we wilden namelijk nou echt gewoon, dat willen we dus nog steeds, onze lokale verbondenheid benadrukken. We, we ja. Hebben, ja, Dat klinkt ook misschien onaardig, maar we hebben eigenlijk helemaal niets met uh, het landelijke CDA, om het zomaar te noemen, uh, of de landelijke politiek.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 vorige periode een volgende stap ingezet nou ja, op die manier uh, nou ja, hopen we veel, uh, veel vlot uh, te trekken maar als ik uh, zo beluister dan is het bijna de vastgoedpartij CDA dus daar gaat al wel nee. stenen dus, uh, nee, dus uh, even iets breder dan uh, uh, De uh, Jeugdhonk uh, ja. en de Noordpost ja, het, het zijn inderdaad ingebouwen uh, maar het, dat, dat hebben we natuurlijk ja. dus geen, uh, geen, of geen, geen, geen, geen woningbouw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 Ik hoop dat er luisteraars zijn die zeggen: dat is iets voor mij of iets voor een van mijn familieleden. En dat er wat meer beursgezinnen bijkomen. Dankjewel, Roy. Dankjewel voor je komst. Ja, gedaan.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 Ooh. I, be in. Ooh. I say, no, no, no, no, no, no, no, no, You're not the one for me. no, no, no, no, Ooh. no, no, no, Ooh. no, no, Ooh. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,